Verwacht er ook dat alles bord zo groot kan zijn dat het hoger gaat dan bergen en harder dan.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 Jobboot met het NOS-journaal. Een vrouw van 25 uit Nijbeets bij Drachten is opgepakt voor de moord op drie van haar eigen baby's. Op haar zolder zijn zeker drie koffers gevonden met babylijkjes. In maart deed iemand uit de naaste omgeving aangifte tegen de vrouw... omdat ze regelmatig zwanger was, maar er nooit kinderen werden gezien. Bij verhoren zei ze toen tegen de politie dat ze haar kinderen had afgestaan voor adoptie. Maar adoptiepapieren bleek ze niet te bezitten. Afgelopen woensdag werd ze aangehouden en vervolgens verklaarde ze... dat ze drie dode baby's had gestopt in koffers op de zolder van haar ouderlijk huis waar ze woont. In het Oostvoornse Meer in Oostvoorne is het lichaam gevonden van een duiker... die sinds zondag werd vermist. De afgelopen dagen is er uitgebreid gezocht naar de man van 49. Daarbij werden onder meer honden- en sonarapparatuur ingezet. Gisteren werd met de sonar een oneffenheid op de bodem gezien. Daarna zijn duikers van de politie en vrienden van de man de plek af gaan zoeken... Vandaag vond een van de vrienden het lichaam. Twee Nederlanders hebben bekend dat ze in 2005 voor de Braziliaanse kust... een matroos van een zeiljacht hebben gegooid. Ze hadden zich voorgedaan als koper. Het schip keerde niet terug en sindsdien waren de Braziliaanse autoriteiten... op zoek naar de twee verdachten. Ze werden in mei in Nederland aangehouden. Minister De Jager van Financiën werkt voor Prinsjesdag aan bezuinigingen... ter hoogte van 2 à 2,5 miljard euro. Die besparingen zijn nodig om tegenvallers voor het demissionaire kabinet op te vangen... Het geld telt niet mee bij de bezuinigingen van 18 miljard euro die VVD, CDA en PVV met het nieuwe kabinet willen halen. De jager heeft informateur Opstelte uitleg gegeven over de financiële problematiek. Het weer toenemende bewolking met vannacht in het westen ligt regen. Morgen bewolkt en ook regen. Het wordt 21 graden in het noordwesten tot 25 in Limburg.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 Toen wel wou dit kan ik niet, hoe kun jij mij? zoals jij toen wel wilde schrijven. Dit monde, dit famine, dit, tiers monde, qui dit fatigue, dit réveil Encore nog de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse Alors on danse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 I'm Oh, mm -hmm.